De loonverschillen tussen de top van bedrijven en gewone medewerkers zijn de afgelopen vijf jaar flink gegroeid. Bij de grootste Nederlandse bedrijven steeg het bruto loon van de topverdieners fors meer dan het gemiddelde CAO-loon, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij sommige bedrijven zijn de loonverschillen vooral groot doordat er relatief veel jongeren werken, zoals in de horeca en handel. De orkaan Matthew, die vandaag Curaçao zou thijsteren, heeft weinig overlast veroorzaakt. De afgelopen uren was het windstil en droog. Gisteren maakte de regering van Curaçao bekend dat de parlementsverkiezingen van vandaag, vanwege Matthew, zijn verplaatst naar volgende week woensdag. De Nederlanders hebben vorig jaar ruim 100 miljoen euro meer verloren aan gokken dan het jaar ervoor. In totaal gingen bijna 2,5 miljard euro verloren in onder meer casinos, loterijen en gokkasten. Vooral de loterijen verdienen eraan, die hebben bijna de helft van de kansspelmarkt in handen.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 In de Randstad loopt het vast op de A4 weer, richting Amsterdam, want er is opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop en Prins Klausplein en nu al 9 kilometer file en drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A7 van Zaandam naar Horen tussen Purmerend Noord en Avenhoorn. Zeven kilometer en ook drie kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. Verkeer richting Friesland kan daarom het beste omrijden via Almere en Lelystad. De andere kant op, dus de A7 richting Zaandam, is een ook een ongeluk gebeurt. Tussen Wochnem en Avenhoorn staat 3 kilometer, maar hier is de weg weer vrij. N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 bij Brille staat 6 kilometer. De vertraging is hier een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 to head <laughs> When my worries are I am with this here somehow. I need a break from my trouble.